Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Noord-Laren bij Groningen heeft vanavond de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. Het heeft afgelopen nacht flink gevroren en aan het begin van de middag... keurde schaatsbond KNSB het ijs bij ijsvereniging De Honsrug goed. De dames starten om 7 uur, de mannen vanavond om 8 uur. En vanwege de coronamaatregelen mag er in Noord-Laren geen publiek bij zijn... Van veel kanten komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van Desmond Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist... overleed op 90-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Kaapstad, Zuid-Afrika. Zijn overlijden is een nieuw hoofdstuk in het afscheid nemen... van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen... die ons een bevrijd land hebben nagelaten, zei de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa. Ook de Britse premier Johnson noemt Tutu een zeer belangrijke figuur... in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika... De dochter van Tutu, die in Nederland woont en hier predikant is, zegt in trouw dat zijn hart groot genoeg was om het he de hele wereld in liefde vast te houden. Bo Tutu vliegt morgen naar Zuid-Afrika voor de begrafenis van haar vader. Tientallen mensen hebben in Praag in Tsjechië koolmonoxidevergiftiging opgelopen. 27 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. In een grote woning waren tientallen familieleden bij elkaar gekomen. Waarschijnlijk is een verouderde gasketel de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging. En oud-president Papoulias van Griekenland is overleden. Samen met oud-premier Papandreou was Papoulias nauw betrokken... bij de oprichting van de socialistische partij PASOK. Van 2005 tot 2015 was hij president van Griekenland. Papoulias was 92. Het weer. In het noorden nog zon, maar van het zuidwesten uit... toenemende de bewolking en wat regen. Vanavond in het noordoosten kans op gladheid door ijzer. In het noordoosten blijft het de hele dag vriezen. In de rest van het land is het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad... want bij Knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht... en dat zorgt voor vijf kilometer file vanaf de afrit de wormer met ongeveer twintig minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met met nu. Zandvoort op zondag. Deze single van Steve Wimmoot werd het even na twee uur. Jawel, tweede kerstdag 2021. En we zijn weer aanwezig met Zandvoort op zondag. Uiteraard een speciale editie. Want ja, de kerst vergeten we ook niet. Hè? Ja, we hebben al één kerstdag gehad. En vandaag is kerstdag nummer 2. Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag... ik zie je niet door de kerstman. Ik kijk even, even links langs de kerstman. Ja, hij, de hij is... kerstbeer eigenlijk, moet ik zeggen. Hij is er wel. Hij is er wel, ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag kijkers en luisteraars op de tweede kerstdag. Je hebt trouwens ook nog kerstavond, hè? Dat was vrijdag. Ja, zeker, Dat ja, zeker. Menig een e viert ook op vrijdagavond al. Het was een mooie dag trouwens met het glazen huis. En de eindstand 2 miljoen. Euro voor het uh, Wereld Natuurfonds. Ja, maar het is ook kaal, hè? Zonder, uh, zonder, zonder publiek. Uiteindelijk maar... al eens poppen neergezet, had ja. je, had je gezien? Ja, klopt. Je kon, je, je, je kon een, een afdruk van je eigen gezichten sponsoren. Ja, ik zag op een gegeven moment Albert Jan. Ik schrok me erachter. <laughs> nee, nee, goed. Maar uh, tweede kerstdag, ja, uh, iedereen uh, is aan het uitbuiken, uh, dan wel aan het strand wandelen om uh, uit te waaien. En wij, wij hebben gewoon een heerlijke tweede kerstdag uitzending. Een beetje anders dan anders, maar wij, wij zijn er. We hebben wat verzoekjes van kerstplaten die we zullen we zeker de, de revue laten passeren. Maar wat gaan we sowieso wel doen? Uiteraard rond de klok van half drie is het tijd voor het weerbericht. Uh, blijft het zo, wordt het beter. Ook de verwachtingen van volgende week zullen wij u niet onthouden. Hey, gaan we schaatsen? Ook in Zandvoort? Uh, uh, nou, niet in Zandvoort, maar in ieder geval in Noord-Laren vanavond. Ja, ja, die zijn ja, de eerste. Ja, op ja, natuurreis. Geweldig. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat nieuwtje pikken ze net het uh, nieuws voor mijn, voor mijn neus weg. Want noord het was iets van wellicht vanavond en nu is het zeker vanavond in noord de eerste marathon uh, schaatsen op natuurijs. Maar er wordt er vanmiddag ook al geschaatst tijdens het, de eerste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi. De duizend meter voor de dames en de vijfduizend meter voor de heren met deelname natuurlijk van Irene Wüsten En niemand minder dan Sven Kramer, dat houden we u ook voor u in de gaten. En als er nieuws te melden is, zullen we u dat zeker niet onthouden. Uh, Dier van de week ontbreekt ook niet, want het is natuurlijk heel sneu als je met kerst uh, in, een, in, een, in een asiel zit. Dat wil je niet. Dat willen we niet. Dus uh, we hebben Boef. Boef zit momenteel nog uh, tweede kerstdag uh, in het dierenhuis, maar hopelijk uh, na deze uitzending al snel een dak boven zijn hoofd. Dat om half vijf. En weet je ook uh, wat we na deze uitzending hebben? De Winterse 50. De 50 uh, groots, uh, grootste winterhits uh, alle tijden. En uiteraard ook uh, kersthits, Joost, straks na vijf uur. Uh, dan hebben we, het, uh, ja, we maken plaats, uh, het gedicht van de dag maken we, we maken plaats voor dokter Gremdaad. Want uh, ja, dat hoort ook bij de kerst. Hè? Uh, dus die, uh, die heeft op eerste kerstdag ook een reden gehouden onder de titel Troost. Nou, dat willen we u niet onthouden. Dus we hebben uh, dokter Gremdaad uh, uh, bereid gevonden om uh, deze nieuwjaars kerstgedachten uit te dragen. Tijdens in plaats van het gedicht van de week. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dat ontbreekt ook niet. Uh, in het tweede deel van het eerste uur uh, herhalen we het interview... Uh, wat onze collega Gert van Kuik had met de burgemeester Molenburg. En dat ging natuurlijk over uh, ja, uh, vanaf het moment dat hij hier uh, in 2019 binnenkwam... als burgemeester. En uh, daar gaan ze samen over praten. We hebben het in twee stukjes ge geplakt. Want uh, hij heeft ook nog even over 2022, want het, dat wordt natuurlijk een belangrijk jaar voor politiek Zandvoort. Want dan mag er mag weer gestemd gaan worden. En uh, dat kan u ook allemaal uh, terughoren op www.dezandvoortpodcast.nl. www.dezandvoortpodcast.nl Want daar spreekt ook nog Gert van Kuik met Ellen Verheij en Raymond van Haaften. Goed, dat in het tweede deel van het eerste uur. Verder natuurlijk hebben we wat sport. Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. We hebben in het tweede uur ook nog twee bijdrages van onze collega's van Mediapartner en HTV. Want het was natuurlijk gisteren al druk gewandeld op het strand. En ze hebben daar een reportage van gemaakt. En ze hebben ook een reportage gemaakt van het feit... dat Kimmy van Zandvoorts, Pakkie en Moor... Een, een kerstpakket krijgt aangereikt van een, een fan. En daar is ook een reportage van gemaakt. Ook die onthouden wij u niet. Uh, goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... lekker thuis uh, voor de buis en uh, dan uh, de open haard op de televisie... want daar heb ik ook nogal uh, nodig over gehoord. Lekker naar de radio te luisteren dan wel kijken. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je even in de studio kijken? www.zfm-live.nl En Albert Jan, we beginnen met de kikkers... en uiteraard ook Paul McCartney. Bo. De collega's zijn uiteraard bezig met de top 2000. En ook dit uh, is een notering uh, uit uh, die uh, hitlijst. You're are the wheel, stand together, de singer van Paul McCartney. En uh, The Frog, de well, kicker, jawel. Nou, het is uh, tweede kerstdag, 0 graden. En als je een strandwandeling maakt, uh, ja, inderdaad kleed je goed aan. Nou, rekening mee met, met die uh, koude wind die uh, er op dit moment waait... Here on the beach in Zandvoort. <laughs> It's all cold.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 Deze live versie van Bruce Springsteen en Santa Claus is coming to town. Jawel, kom naar Sanford toe en neem een lekkere strandwandeling. Graag of nul nu op dit moment en wat het weer voor de rest gaat doen... dat hoor je uiteraard straks om half drie in het weerbericht met collega Vos. Eerst gaan we eens even kijken hoe het met de berichten staat zo rond de kerstdagen. Doordat de opkomende Omicron variant van het coronavirus reden tot zorg is schaalt ook de GGD Kennemerland fors op voor de boosterprik. De koers is daarom gezet om iedereen zo snel mogelijk als mogelijk een boosterprik te geven... en de lopende vaccinatiecampagne te versnellen. In Haarlem wordt de vaccinatiecapaciteit daarom deze maand verhoogd. Vanaf 27 december, dat is morgen dus, gaat de GGD Kennemerland weer vaccineren in het Kennemer Sportcentrum. Het Kennemer Sportcentrum heeft de capaciteit voor het realiseren van zoveel mogelijk priklijnen. Dagelijks kunnen daar 1750 mensen gevaccineerd worden. De locatie is goed en veilig bereikbaar voor de inwoners van Haarlem en directe omgeving. En er is voldoende parkeercapaciteit. De locatie is zeven dagen per week open, waarbij op donderdag zelfs een avondopenstelling geldt. Een automobiliste is dinsdagnacht aangehouden na een eenzijdig ongeluk in de Flemingstraat. Even na middernacht rond half 1 botste de vrouw tegen een geparkeerde bestelbus. De bestelbus is door de klap verschoven. Een blaastest op, de, op een voorselectieapparaat wees uit dat de vrouw mocht te veel alcohol had gedronken. Ze is uh, aangehouden en naar het politiebureau in Zandvoort overgebracht voor een nadere ademanalyse.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 NH-nieuws sprak met Willem van der Sloot... de zandvoerder die zich al jarenlang hard maakte... voor veiligheid rond de duinen. Van der Sloot geeft aan dat hij eerder al een toezegging had gekregen... van ProRail dat het hekwerk dit najaar geplaatst zou worden. Maar dat hij nu moet constateren dat dat niet is gebeurd. Maar het is dan nu gepland rond medio 2022... geeft nieuwe hoop al dus uh, uh, Van der Sloot. En tot slot oud corrivee uh, uh, raadslid en wethouder Wilfred Tatus is voornemens na het vertrek van Belinda Geuransson vrijgekomen raadzetel van de VVD in te nemen. Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018... is hij de eerste in lijn. En het is per slot van rekening de wens van de kiezer... al dus Taters vanuit het uiterste noorden des lands waar hij dan woonachtig is. Een raadslid wordt echter geacht ingeschreven te staan in de gemeente... waar hij of zij gekozen is, maar Tatus. ...ziet wat dat betreft geen onoverkomelijke problemen. Het meest voor de hand ligt uh, dat ik op korte termijn een woning in Zandvoort betrek. Dat moet geregeld kunnen worden. Bovendien is volgens mij zo dat er in bepaalde gevallen dispensatie verleend kan worden. Maar zeker weet hij dat niet. Uiteraard wordt dit uh, vervolgd. Ja, ik ben heel benieuwd uh, of dat uh, gaat lukken met uh, Wilfred Taters. En uiteraard uh, is dat nog maar voor een uh, paar maanden. Het nieuws kan je uiteraard ook nalezen op onze cfm -app. Get knocked En dat was een van de grootste hits van de Spice Girls. Zo duidelijk het weerbericht bij CFM. Maar eerst weer een hitje van... Uh, Jawel, hij heeft heel veel gemaakt. Maar hier is Shivers Ed Sheeran. A narrow to the heart. I never kissed about the taste like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine. And underneath the stars Oh yeah Albert-Jan, weet je, inderdaad een beetje uitbuiken en zo. En, uh... Het gaat allemaal wat anders dan anders. Ja, precies. Ja, je, je denkt van, wat heb ik eigenlijk gedaan uh, gisteren? <laughs> ja. Zanddag dag is het, maar ja, is dus, uh, genoeg te beleven hoor. Uiteraard zijn wij de tweede kerstdag met uh, Zandvoort op zondag. En dan uh, kan je ook kijken naar de top 2000 en uh, lekkere strandwandeling maken. Nog veel en veel meer. Maar als je die lekkere strandwandeling gaat maken, heb je dan uh, warme kleding nodig of niet? Nou, we gaan het horen. Wat hoe zit het, Albert-Jan? De kou wordt op deze tweede kerstdag weer verdreven uit de regio. Aanvankelijk vriest het licht, maar aan het eind van de ochtend kwam het krik niet boven nul uit. Vanmiddag valt er nog wat regen en bij temperaturen aanvankelijk nog in de buurt van het vriespunt kan kortstondig en lokaal IJssel optreden.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 En dinsdag kan het zelfs 9 of 10 graden worden. De bewolking overheerst, maar soms valt wat regen... wat zo nu en dan schijnt, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Woensdag en donderdag valt wat regen en er staat ook een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 12 tot 14 graden en daarmee is het zeer zacht. Ook oudejaarsavond is het zeer zacht met een graad of 13 en af en toe wat lichte regen. Het nieuwe jaar 2022 begint wisselvallig met in het weekend wat regen... De temperatuur komt in de middag uit op waarden tussen 11 en 14 graden. En na het weekend zakt het kwik iets en ligt dat ongeveer al rond de 9 graden. Ook, is het, uh, ook dat is te hoog voor de tijd van het jaar. Want een graad of 6 is gebruikelijk. Aldus Rico Schreuder. Jeetje, dan dus zitten we nu uh, zo rond de vorst en dan uh, gaat de temperatuur in één keer weer omhoog. Ja. Nou ja, het weer is in ieder geval ook na te lezen op ricoweer.nl. Of kijk eens op de CFM-app. Ja, onze collega's van 3FM hebben een mooi bedrag opgehaald... tijdens Sears Request en het uh, Glaashuis. Uiteraard uh, in uh, Amersfoort ruim 2 miljoen euro voor het uh, Wereld Natuurfonds. En zou de één artiest, ja, die uh, was een beetje zeg maar... de artiest van uh, het Glaashuis. We hebben het over Son milieu I found myself Drunken with thirst, sleeping in the midst of this war Trying to find what was yet to arise Deep inside this heart of mine My soul's afflicted for I've been blind They don't want to leave as empty as I've come Hit the clock's ticking, seeing time is short Life is running fast out of your hands Let the mustard see My mind shook off the wine. Everything's here and it's now. I was born free yesterday, but tomorrow's the keys to my chains. We're all great beggars, demanding more time to get what we'll leave is behind. But if more is what we need to feel rich in here, then poverty awaits down the line. Let them Het nummer van het Glaashuis van dit jaar. Inderdaad, de Monster Seat van Saint-Milieu. Wat een band is dat. Geweldig. En uh, ja, Ze waren live te bewonderen uiteraard tijdens het Glaashuis in Amersfoort. Zo dadelijk uh, gaan we kijken naar, of luisteren naar uh, de burgemeester... Uh, over uh, zijn uh, periode hier in Zandvoort tot nu toe. Maar is deze...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 Wat een mooie uitvoering van uh, Robbie Williams. Je de, de Christmas Song. Ja, en dan gaan we het nu hebben over uh, uh, ja, de afgelopen periode als uh, burgemeester zijnde. In ieder geval uh, de podcast uit Zandvoort. Uh, die sprak de burgemeester uh, Albert-Jan. Klopt. Gert van Kuik uh, heeft uh, trouwens ook met de wethouders Ellen, uh, Ellen Verheij en Remo van Haafden een interview gehouden. Uh, maar wij uh, uh, zenden dus het interview wat Gert van Kuik had met de burgemeester Molenburg in twee de delen uit. De andere interviews kunt u uh, naluisteren luisteren op www.dezandvoortpodcast.nl. www.dezandvoortpodcast.nl. En het eerste deel uh, gaat uh, Gert van Kuik met burgemeester Molenburg terug naar 2019. Toen hij hier als aantrad als nieuwe burgemeester. Ik heb begrepen dat u bent begonnen in september 2019.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 Uh, dus dat betekent in feite dat heel veel um, ja, normale dingen die je doet als burgemeester, namelijk onder de mensen zijn, uh, dat die wegvielen. Uh, dus dat die, zeker in de begintijd was dat heel lastig. Want je, uh, ik, als, als burgemeester uh, heb je heel veel aan met gewoon het contact met mensen, uh, je spreekt met mensen, mensen vinden het fijn om even met, met je uh, van gedachten te kunnen wisselen.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 En als nieuwe burgemeester wil het heel erg graag juist wel doen.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 Niet nadat ik u hele prettige kerstdagen heb gewenst... en een goed uiteinde en een goed begin van hetzelfde. En dat was uh, collega Gert uh, van Kuik. Hij sprak uh, inderdaad met uh, de burgemeester. Maar dan hebben we dat verhaal van uh, de verkiezingen... hebben we uiteraard uh, nog even te goed uh, van uh, de burgemeester. En dat uh, gaan we zo dadelijk horen na deze single van Ronan Keating.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 Gisteren waren we er voor één keer niet met Zandvoort op zaterdag. Omdat we toen uiteraard op eerste kerstdag de uitzending van de Winters 50 hadden. Maar die week ervoor zaten we er wel, Albert-Jan. En toen draaiden we nog Boyzone en Love Me For A Reason. Weet je nog die ja, plaats? Ja, ja, ja. Jazeker. Nou, die Ronan Keating die ik net uh, draaide met uh, WUC Nothing en All... die komt uit die band Boyzone. Oké. Okay. Dit is vandaar en die plaatweer die we zojuist rijden staat in de top 2000. Op dit moment uh, gaande in uh, TIAF in Heerenveen het uh, OKT kwalificatietoernooi. Klopt, vandaag de 1000 meter voor de dames en de 5000 meter voor de heren. Bij de dames natuurlijk uh, Irene Wuf heeft meegereden en uh, straks is natuurlijk Sven Kramer aan de beurt bij de 5000 meter. Even uh, de uitslag bij de dames. Jutta Leerdam uh, uh, heeft zich bij de Olympische kwalificatietoernooi... in Tielf geplaatst voor de Olympische Spelen. De 22-jarige Nederlandse won de duizend meter in een tijd van 1.14.09... en is door die overwinning zeker van een plek in Peking. De tweede plek was er voor uh, Antoinette de Jong in een tijd van 1.14.61. Irene uh, wust de succesvolste uh, Nederlandse Olympiër ooit... ...kwam met 1.1481 tot de derde tijd. De kans is groot dat beide vrouwen door dit resultaat... ...zeker zijn van hun plek op de Spelen. Jorien Termoors, regerend olympisch kampioen... ...op de 1000 meter viel tegen met 1.1508. Ze zetten slechts de vijfde tijd op de klokken. Alleen de winnares van de 1000 meter op het OKT... ...het olympisch kwalificatietoernooi... ...is helemaal zeker van een olympisch startbewijs. De nummers 2 en 3 moeten afwachten tot aan het eind van het OKT... En ...dat is uh, op 30 december... Uh, en of de selectiecommissie gebruik maakt van deze aanwijsplekken. Dus dat wordt nog even, uh, ja, hoe noem je het? Uh, uh, in de wachtkamer zitten. Maar in principe gaan deze drie dames dus naar de Olympische Spelen. Nou, heel spannend, inderdaad, het uh, OKT. Gaan we het hebben over uh, volgend jaar, want uh, oh, ja, ja. dan komen, komen de verkiezingen er weer uh, aan, uh, op het Jan. Ja, klopt. En uh, ja, de, de, je bedoelt de, de verkiezingen ook in Zandvoort, hè? Ja, en, ja, ja, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, ja. Heb je het uh, trouwens uh, gehoord dat we een hele hippe stemlokaal krijgen en wel op het circuit? Ja, ja, ja, de burgemeester die, die vertelde daar wat over... tijdens het gesprek wat hij had met Gert van Kuik... onze collega voor de Zandvoort-podcast. En uh, ja, dat, nou, dat is gewoon heel uniek wat er gaat gebeuren. Meer daarover in het interview... Uh, tijdens het gesprek met Gert van Kuik. Um, nou, misschien goed om, om nog even in te gaan op de verkiezingen... die eraan zitten te komen.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 En wat zie je dan als particulier, wat je anders niet ziet? Nou ja, je komt daar in de, in de Red Bull Lounge. Daar staan parifenaria van Max Verstappen. Ah. Uh, en het is ja, gewoon echt een lounge op het circuit. Ja. Nou, dat uh, moet je gewoon uh, meegaan maken, Albert-Jan. Stemmen, uh, stemmen op het circuit. Je moet gewoon gaan stemmen, want dan kun je mooi even het circuit in die lounge kijken. Ja, zeker. Nou, ik weet wel waar ik mijn stem ga uitbrengen. Normaal gesproken deed ik dat in het Rooie Kruisgebouw. Maar ik kan ook even om de hoek gaan natuurlijk. op de weg richting Circuit. En dan stemmen in de Red Bull Lounge. Nou, het kan allemaal volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where those tree tops listen And children listen to hear Sleigh bells in the snow The snow And so I, I, I am dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days, may your days, may your days be merry and bright Christmas, dat zat er dit jaar niet in. Het is alweer uh, elf jaar geleden hè, dat we dat uh, gehad hebben. A White Christmas. Nou, we gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zondag. Hier is de nieuwe single van, jawel, Adele. I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 Complained. I'd rather be a fool than leave myself behind I don't have to explain myself to you